Oh, so de damrakkertjes die meestal, of uh, de damrakkertjes, ach, ja, als je boven de 35 bent, weet je waarschijnlijk niet eens wie dat zijn, ja. maakt ook niet zoveel uit, hey, welkom in het tweede uur van de show, die we begonnen met Keith West, en an een excerpt from a teenage opera van heel lang geleden, ja. oude meuk zeggen ze, hier, ja, nou, er komt nog veel meer oude meuk aan in de show, dus blijf vooral luisteren naar Govim. want we gaan gewoon lekker je oren verwennen tot 12 uur. Morgen met Alfred Blokhuizen. En we doen dat met muziek van onder andere Los Angeles.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 Que eres linda, qué Como el candor de una rosa. Yo te concedo razón si sí, por pobre me sí, de desprecia. Malagueña, malagueña salerosa malagueña salerosa, malagueña, salerosa, malagueña, salerosa, malagueña. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, mal. En de, ti. Y de, y de, y de, y de. Afternoon Jungle light I'm living in the open Native beat That carries is all Burning bright I find a blood just signal to the sky I said I wonder Does a message get to you? A sunny afternoon. Geweldige muziek uit Italië. Italo-pop uh, heet het geloof ik. Weet ik veel. Uh, Tarzan Boy, Baltimora dus. En Los Angeles met uh, La Malagena hier uh, in de show. De zondagmorgen van GoFan. Heb je onze website al bekeken vandaag? Er staan leuke berichten op. Nou ja, leuk. Uh, Brugslaar Skill, hele maand uh, maart gestremd. Hmm. Nou ja. Dan kun je nog uh, door de tunnel met de auto uh, maar hoe zit het dan met de brug van... Uh, ja, Sas van Gent, want die gaat in april dicht. Oh. Maar, nee, maar moet je dan helemaal over Zijlzaten terug naar huis... of naar Sas van Gent vanuit Westhorper? Mm, ben benieuwd, wat een gedoe. Je vindt het allemaal op onze website. www.go-rtv.nl Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. Tijd voor Willeke Oberti. Morgens word ik wakker met zo'n onbestemd gevoel. Dan denk ik, ach, ik kan me misschien... Neem een douche, strijk een bloesje en ik heis mee mijn broek. En ik ga zomaar een middag bij de apen op bezoek. Zomaar een dag, zomaar een dag, waarin ik zelf alles mag. Zomaar een dag, zomaar een dag, en wat er ook gebeurt, ik lach. Op de proef met thee taart. Ik zie mezelf al zitten met mijn haar recht in het staart. Zeg ik met de smoesie, meid, ik kom nog wel eens aan. En ik pak de trein om smiddags naar de Efteling te gaan. Zomaar een dag, zomaar een dag, waarin ik zelf alles mag. Zomaar een dag, zomaar een dag, wat er ook gebeurt. Zeggen met zoveel dat ik nooit meer zingen mag Het kan me nu niet schelen Want het is zomaar mijn dag Als ik s'avonds thuis kom na zo'n dag dat alles mocht Dan heeft mijn man me overal bij iedereen gezocht. Ik wil geen ruzie, ik zeg excousie En ik lach mijn mooiste lach Ik kus hem op Some have a word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 Van mijn favoriete nummers van uh, Robbie Williams hier uh, bij Gofam. Ja, zeker door die trompet aan het einde. Ja, trip in dus. En uh, Willekertier die dag. Zit ik een beetje nepnieuws te veroorzaken hier bij Gofam. Over die bruggen van Sluiskeel en Sasvergent. Ja, die brug van uh, dat is uh, niet in april, maar in mei en <laughs> juni. Ja, en ze gaan niet de hele dag dicht, ze gaan s'nachts weer open geloof ik. Als ik het bericht goed lees, ik krijg hier gewoon echt op mijn duvel van mijn collega's dat ik die berichten natuurlijk wel goed moet voorlezen. En eerlijk gezegd, gelijk hebben ze. Zometeen meteen een bijdrage van Jeroen van Gent, onze razende verslaggever. Wat hij gaat doen, hoor je zo meteen. Well, Een van de laatste hits van de Fortops hier bij Govem. Ja, tijdens de zondagmorgen van Govem. Terwijl wij lekker aan de koffie zijn met. Uh, nu weer over, gewoon oh, een biscuitje. Ja, er wordt hier op onze lijn gelet. Nou, zo moet ik het zeggen. Uh, don't Walk Away, de voor Tops dus. En The Rolling Stones, wat een prachtig nummer. It's all over. Nou, tijd voor uh, de reportage van Jeroen Vergent. Daar ging de straat weer eens op met zijn blauwe microfoon. Maak jij nog wel eens foto's of ben je alleen nog bezig met video en je telefoontoestel natuurlijk hè? Hoe koestert u uw mooie herinneringen? Brengt u ze in beeld? Jeroen ging gewoon op pad en vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Wat staat er op uw favoriete foto? Mijn kleinkinderen. Kleinkinderen. Hey. Ja. Hoe oud zijn ze? Um, 14, 10, uh, anderhalf. anderhalf. En twee van uh, vier maanden. Oh, dat is een hele, hele kluit aan kleinkinderen. Ja. Ja. Zo, dat is een hele agenda. De rijkdom. Om... Rijkdom een, en een rijkdom. hele agenda. Allemaal verjaardagen en zo. Ja. ja. <coughs> Op mijn favoriete foto. Ja. Uh, ja, dat is dan geëist, natuurlijk, de kinderen. Toch, denk ik, ja. ja. En mijn man, die er niet meer is. Oh, dus, oké. Okay. Uh, oh ja, ik heb wel een hele favoriete foto. Daar zit mijn man uh, met zijn twee kleinkinderen echt op de stoel zo. En dan zit ze zo te lezen. En dat vind ik wel uh, een ontroerende foto. Nu ja. helemaal, zeg maar. Nou, die er niet meer is ja, natuurlijk. Ja, dat is een ja, ja, en, uh, De, ja, de kleinkinderen wel. Dus dat vind ik wel... Als ik die foto zie, dan, uh, ja, dan uh, raak ik wel een beetje geëmotioneerd. Een bevroren uh, moment, maar wel ja, leuk. Ja, precies. Een hele mooie foto. Nou, maar wat? Kies, misschien is dat een gezinsfoto van uh, de hele familie. Ja. Een mooie gezinsfoto ja. om aan de muur te hangen. Dat is de enige die in de camera aan de muur hangt. Dus, uh... Oh, oké. Okay. Maar er kan er nog één bij misschien. Dat er, zich ja, niet... er hangen er al meer foto's, maar dat zijn kleine lijstjes. Ja, ja. Een mooie vakantiefoto. Ja. Wat staat er op uw favoriete foto? Kleinkinderen. Dat zeggen veel mensen: kleinkinderen. Dat is, ja. ook wel is er ook letterlijk zo'n foto? Ja hoor, ja ja ja. Ergens aan de muur of op de Oh hoedal? zeker, ja, meerdere. Meerdere foto's. Ja, ja. daar kijkt ze ook naar dan. Ja. moet te koesteren. Klopt ja. En uh, ja, uh, zou er nog meer op die foto kunnen staan? Zou het ook een vakantiefoto kunnen zijn? Oh ja, even... vakantiefoto's hebben we ook hoor, maar die hang ik niet zo erg op hoor. Die uh, sla ik meer op de computer op. Ja. Dat is wel bijzonder als je kleinkinderen hebt, denk ik zo. Echt? Ja, dat, dat is, is echt. echt. Heel er zit bijzonder. dan weer een generatie tussen. Klopt. Heel bijzonder. Ja. Ja. Goh. Heerlijk. Ja. Ja. Nou, en u bent, u, u bent nog, zeg maar, nog jong genoeg om nog helemaal te zien te ontwikkelen in de puberteit. Ja, dat, dat hopen we allemaal wel natuurlijk. Wat leuk. Wat staat er op uw favoriete foto? Mijn kleindochter. Kleindochter, ja. En moet daar nog iemand bij, of is dat dan uh, gewoon enkel de kleindochter? Oh ja, de familie. Mijn vrouw, mijn vrouw en dochter en uh, schoonzoon. Familiefoto. Ja, familiefoto's. Ja, familie Wat staat er op uw favoriete foto? Mijn kleinzoon. Ah. Ja. Ja, die staat waarschijnlijk al op veel foto's. Ja, maar één maar... hebben we er dan als dat die baby is. Dat hij net over een soort grasveld vliegt als het ware. En dat is, de, dat is natuurlijk de topper. Ja, om steeds naar te kijken. Ja, als absoluut die, als als je hem hangt de slaapkamer. Dus dat is, uh, als zo wakker wordt, dan hangt die. Ja. Wat leuk. Ja. Uh, nou, dat, dat, ja, dat heb ik wel een favoriete foto. Dat is uh, een prachtig mooi landschap. Dat vind ik echt mooi. Weet je wel, met de ondergaande zon. Want die komen nog wel eens, uh, ja. die komen nog wel eens over. En dat vind ik erg mooi. Ja. Ik ja, durf het natuurlijk mooi. haast niet te zeggen, maar een hele mooie vrouw erbij zou niet meer ja, staan natuurlijk. Maar de <laughs> favoriete foto, dat is echt de favoriete foto. Een landschap dus. Ja, mooi, landschap. mooi ik, landschap. Ik ben ook gek op schilderijen die wat betekenen, weet je wel. Abstract vind ik ook mooi, maar dat betekent niet altijd wat. Toch? Santorini. Oh, Santorini, dat Griekse Griekenland Velkaan eiland. eiland ja, ja. Ja. Met die witte huisjes. Ja, blauw met wit. Ja. Ja. ja, ik zie het zo voor was me. Dat was eigenlijk uh, ja, al van heel oud. Toen was ik denk ik heel jong, een beetje 28, een beetje eilandhoppen. En ik ben er al na zoveel jaar terug gegaan, is nog niks veranderd. Ja, alleen meer mensen. Ja, drukker. Maar gewoon een bepaalde um, sfeer. En een soort energieveld heb je daar, dus het is me altijd bijgebleven. En ik ben de laatste periode altijd naar dezelfde eigenaar nog teruggegaan. Het voelt gewoon vertrouwd, ja. Wat voor energie is dat die er dan hangt? Ik denk van de vulkaan. Ja. Dat is enorm krachtig. Ja. En dus is eigenlijk voor mij zo'n daar het verloren Atlantis. Ja, dat zeggen echt Iedereen mensen, hebben ze wel als ze erover, maar voor mij is dat daar... Maar is het niet een hele dreigende spanning? Maakt niet uh, uit, dan? Of? maakt niet uit. Denk nou als we dan gaan, dan uh, vind ik het prima. Gevaarlijk iets, of nee. niet? Nee. <laughs> ja. Krijg je dan nee, niet? Ja, nee, nee, nee, maar als het dan zo is, dan is het zo. Ja. Dan behoor ik tot uh, eeuwige jachtvelden. Je zal er net zijn en dan begint het te rommelen. Ja, nou ja, oké. Okay. Wat staat er op uw favoriete foto? De meest favoriete foto? Mijn vriendin. Mijn vriendin. Vriendin? Ja. En is het ook letterlijk zo? Is er een foto met de vriendin ergens? Ik heb pas nog een hele mooie foto van mijn vriendin gemaakt, ja. Uitprinten, lijstje, ja, ophangen. dat zou ik eigenlijk moeten doen, ja. Toch? Ja, ja. ja. Ik heb hem nu als screencaver van mijn laptop, maar ik zou hem oh. eigenlijk nog, uh, ja. Maar dat is ook heel leuk. Ja, dat is wel heel wat. Of, of, of, of, precies. Of, precies. Ja, dat is voor mij eigenlijk niet zo'n hele moeilijke vraag. Ik heb thuis uh, een paar foto's uh, hangen van uh, Mozambique en daar heb ik uh, een hele tijd gewoond. En ik hou heel erg van kleur, uh, liefst veel kleur door elkaar. En um, op die foto's uh, staan hele kleurige muren en, en kinderen die, die vrolijk uh, spelen en springen. En um, ja, Die hangen in mijn woonkamer. En dat, uh, ja, dat vind ik echt, daar kijk ik nog steeds elke dag met plezier naar. En dat komt misschien ook wel, omdat daar natuurlijk een herinnering aan vast zit. En een emotie. Ik denk dat foto's ook heel vaak te maken hebben met emotie en gevoel. En dat, dat geldt voor mij, voor deze foto ook echt. U bent er geweest, of u heeft er gewoond? Ik heb er uh, zes jaar uh, gewoond met mijn gezin. Tenminste, met de uh, oudste twee uh, van mijn kinderen ook nog. Hebben we daar gewerkt en... Uh, ja, dat blijft natuurlijk een hele zoete herinnering. Ja. Dus dat is prachtig, ja. Dat is een heel ander land. Ja, dat is heel anders, ja. Mensen vragen wel eens uh, van ja, hoe, hoe was dat daar dan? En ja, dat is eigenlijk lastig uit te leggen. Het zijn twee werelden, zeg ik. Je kunt ze niet met elkaar vergelijken. Het zijn twee aparte werelden die ja. voor mij op zich ook allebei mooi zijn, hoor. Ik, ik woon ook heel graag in Nederland, maar volgens mij moet je het niet met elkaar willen vergelijken, denk ja, maar ik. de vraag dringt zich op, zou je nog wel eens terug willen om te kijken? Uh, ik zou heel graag uh, terug willen naar Mozambique... omdat ik sowieso heel erg van reizen houd. Maar die vraag, deze vraag krijg ik heel vaak. Um, en wat ik vaak wel antwoord is... Uh, wij zijn zeven jaar geleden teruggekomen uit Mozambique. En uh, je kunt niet terug in de tijd. Je kunt wel teruggaan naar een land... maar daar vinden wij niet meer wat we ja. hebben achtergelaten. Het is natuurlijk. ook veranderd. Ja, ja, maar ik verlang soms wel terug naar die tijd. Het, het was wel een hele bijzondere tijd. Dus... Ja. Ja. Als, als, als je dat vraagt, dan ja natuurlijk, dat, dat was een hele mooie, prachtige, avontuurlijke tijd uh, van ons leven. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. play Collega's hier zitten te vertellen van waar we deze deun weer op gedist, want die hebben we al zo lang niet meer gehoord. En dat is echt uh, wel ook wel een dingetje, vind ik dan. Uh, voor deze show hebben we dissen wel eens mooie oude deunen op uit het uh, mooie archief hier bij GoFam. Wel onder deze, dus The Army of Lovers en Crucified op deze mooie zondagmorgen. Um, verder hoorde je Ringo Starr. Had natuurlijk alles te maken met de reportage van Jeroen van Gent over foto's. Fotografer, 1973. Och, wat schiet de tijd dan weer op. Man, man, man. Het is net of ik net ben aangekomen. Maar dat komt ook omdat het hier gewoon gezellig is in de studio. Ja. Gaan we nog even bezig met een kammetje en een voetje Of met een echte kazoo Nou, mooi hier op jouw radio. Mango Jerry, Somebody To My Wife. lekker zootje. Ja, Jive Bunny en de Master Mixers, Swing the mood uit 1989 hier bij GoFam. En Mungo Jerry, Somebody Stole My Wife. En zo te horen was hij daar niet ongelukkig mee. Nou ja, dat zal je maar gebeuren. Zo ongeveer tegen het einde van de show. Wat gaat dat snel zeggen. Nog één nummer. En daarna ga ik afscheid van je nemen. Een prachtig nummer overigens. Een legendarische. een van de Vele hits voor de man met een apart hoofd. Met wat had hij allemaal, littekentjes in zijn gezicht Of wat zijn het eigenlijk, hè? Of was het voor de sier? Nou ja, ik weet het ook niet precies, hoor. Luister mee naar Crazy. Dus aan het einde van deze aflevering van uh, De Zondagmorgen van GoFam. Zometeen weekenddree hier natuurlijk bij GoFam. Dus mooie muziek en veel gezelligheid en uh, wetenswaardigheden zometeen. Dus blijf lekker luisteren. Ik ben er volgende week weer bij uh, een nieuwe aflevering van De Zondagmorgen van GoFam. En uh, ik ben dan benieuwd wat we voor een koekendam krijgen. Ik hoop roze koekendam, daar heb ik wel zin in eigenlijk volgende week. Maar we gaan het zien. Um, tot de sluit van deze aflevering van De Show. Uh, Mary Hopkin en Goodbye. Best wel een beetje toepasselijk. Ik wens je een hele mooie zondag bij GoFM. En blijf vooral bij ons.